De Zwitserse verkoopster, die door Oprah Winfrey wordt beschuldigd van racisme, spreekt alle beschuldigingen tegen. Ze zegt in een Zwitsers blad dat de beschuldiging absurd en onwaar is. Winfrey vertelde vrijdag dat ze in Zurich in een winkel aan de verkoopster had gevraagd of ze een tas mocht zien die 28.000 euro kostte. De winkelbediende had volgens de TV-ster geweigerd omdat ze de tas toch niet zou kunnen betalen. De verkoopster gaf toe dat ze Winfrey niet had herkend... maar zegt dat ze haar zeker niet wilde beledigen. De eigenaresse van de winkel zei eerder al... dat de verkoopster niet goed Engels spreekt. Dan nog het weer. Vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot rond de 12 graden. Overdag bewolkt, af en toe zon en een enkele bui. Maximum temperatuur dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emoes. <hijntje> ik zit er echt hoor, serieus. <hijntje> Mocht daar nog twijfel over bestaan, ik ben er. Uh, Goeienacht. Uh, wat... Uh... Wat de plannen zijn voor uh, vannacht. Nou, over een uur dan, uh, hebben we een, een, een gesprek uit het uh, archief gehaald. Een uh, tien jaar oud gesprek met Jan Akkerman, de meester, gitarist zelf. Uh, altijd goed voor uh, een aantal pakkende uitspraken. Uh, Rex van Beuningen die komt langs de zelfbenoemde popkender. Dat, dat is het programma al bijna om. Dat is uh, tegen zessen. En uh, we hebben het Intergalactisch Liftershandboek... hoorspelserie uh, uh, voor de derde week op rij. Dat is over twee uur. En het komende uur gaan we uh, met elkaar praten. Tenminste, dat hoop ik dat uh, jullie daartoe uh, bereid zijn. Uh, en het onderwerp is... Uh, zou uw opa Winfrey een handtas van 20.000 euro verkopen. Nee, hoor. Uh, het onderwerp is, uh, is dicht bij huis, eigenlijk. Jullie wonen ergens neem ik maar even aan, meer een deel. Um, en onze vraag is, wat we zo graag met jullie zouden willen bespreken. Je huidige woonplaats, hoe ben je daar terechtgekomen? Was het de liefde? Was het werk? Was het toeval? Was het, uh, weet ik veel. Je huidige woonplaats, hoe ben je daar terechtgekomen? En uh, bevalt het daar een beetje? Ik hoop dat we heel Nederland door gaan reizen. Bel 0800-1121. 0800-1121 twee well, één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 all right. She's all right, she's all right. Oh, yeah. Oh, yeah. Ray Charles, I've Got A Woman. Dat nummer gaan we zo nog een keer uh, laten horen. Maar dan in de instrumentale versie. Uit 1961 van Jimmy McRiffen. Dan weet je niet wat je hoort. Um, ons onderwerp. Uw huidige woonplaats. Hoe bent u daar uh, terechtgekomen? Uh, was het uh, het lot of wat was het? Uh, en bevalt het een beetje. Ik wil een reis door heel Nederland met u, met u gaan maken. 0800-1121. 0800-1121. Goed, I've got a woman uh, in de herhaling. MUZIEK Ja, dat was uh, Jimmy McRiff en uh, I've Got a Woman, part 1. Um, kan je nagaan wat uh, zo'n nummer van Ray Charles teweeg brengt? Jimmy McRiff, het is uh, een fantastische... Uh, Organist geweest, moet ik helaas zeggen. Uh, wat ik helemaal dramatisch vind, de laatste jaren van zijn leven... Uh, sleet hij zonder een uh, toetsenbord in de buurt. Omdat hij uh, aan MS leed. Dit was uit uh, 1961. Goedemorgen, Tilly. Ja, hallo. Dag, Tilly. Of goeienacht, hè, is het eigenlijk. Ja, goeienacht. Nou ja, goeienacht. Kunnen we wel zeggen, ja. Ja, dat moet altijd van Adeline. Je mag na eh, vijf... Kan ik de radio even uitzetten? Ja, doe maar even. Dan hebben we geen vreemde... Het Beetje een beetje ja. Hij wil niet uit. Zo. Ja, heb je het voor elkaar? Even. Ja. Oh, het is het linkerknopje. Okay. Nou, ik geloof dat hij nog niet meer uit is. <laughs> ah joh. kan ons het schelen. Nee. Tilly, waar woon je? In welke gemeente? En hoe is dat zo gekomen? Nou, uh, ik woon momenteel in Ziewend. Dat is een dorpje. Ja. dorp? ligt er voor de... Hoe heet het dorp? Ziewend. Ja. Je schrijft, zie u bent. Ja, oké. Okay. Dat schrijf je dus. Ja. Nou, hoe ik er gekomen ben, omdat uh, mijn man was overleden. En toen heb ik een uh, vriend gekregen. En die woonde dus in de Achterhoek. Ja. En, nou ja, goed. Dat de, heeft de hele tijd geduurd voordat ik naar hier kon. Want ik moest ook werken en dergelijke. Dus de omstandigheden waren daar niet na. Mm -hmm. Nou ja, dus op een gegeven moment toch hier naartoe getrokken. En uh, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Waarom heb je het naar je zin? Nou, waarom? Omdat uh, ten eerste vind ik, uh, ja, ik woon dan op een dorpje. En de mensen zijn ontzettend betrokken met elkaar. Dat kan. Elkaar. Dat, ja, dat kan ook wel eens beklemmend werken, natuurlijk. Ja. Dat kan, dat kan, dat kan. Je hebt geen last van sociale controle? Mm, nou, dat. Maar ik, nou, ik me daar eigenlijk niet zo aan. Mooi. En ik heb ook niet gemerkt dat het echt zo negatief was. Of zo. Okay. Ik heb het tenminste in hen ervan gehad. Okay. Ik heb alleen nog maar positieve. Ik ben... Zo, nou is die uit. Zo. <laughs> Want het was zo hinderlijk. Ik kreeg je elke keer die echo. Ja, ik vond het wel spannend. Nou, nee, klinken. ik heb eigenlijk geen Ja, ik was, ben hier binnengekomen en. Ja, mijn vriend had hier wel, dus inmiddels mijn man trouwens, maar die had hier wel uh, heel veel contacten doordat hij ja. veel besturen zat. En dus dus jij. Daardoor gekomen, je had een, je had een mooie alles. introductie. Ja, dat wel, ja. ja. Geen... Maar ik, ja, ik heb eigenlijk weinig negatieve dingen meegemaakt, eigenlijk. Nou, dat is ik, toch mooi? Ja, en uh, het is hier heel fijn om te wandelen of te fietsen. En uh, dat doe ik dus ook veel meer als vroeger. Want ik kwam maar nooit op de fiets in Nijmegen. Nee. En hier uh, doe ik niks liever dan op de fiets. Of wandelen. Of uh, gewoon dingen doen die je buiten kunt doen. Ja. Ja. Zeg maar, Tilly, je bent een stadsmens dat zich bekeerd heeft tot het dorpsleven. Ja. Nou ja, dat, dat heb ik nog ja, eigenlijk nooit uh, gemist. Nee. Nee. Dus je bent als dorpskind geboren eigenlijk, op, ja, de, op de verkeerde nou, plek. Ik... <laughs> nou ja, dat denk ik wel, want uh, ik woonde wel in Nijmegen, maar ik woonde wel helemaal aan de rand. En ik woonde dan in een uh, Brakkestein. Ja, dat is eigenlijk ook een gemeenschap, ook een beetje dorps. Ja. Nou, ja. Maar goed, het helpt natuurlijk wel als de liefde je ergens brengt, hè? Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel weer natuurlijk een pre. Maar ja. uh, ik zou me hier uh, toch wel thuis voelen. Ook als uh, mijn man er niet meer zou zijn. Mm -hmm. Dat ik niet meer naar Nijmegen... Nou, laat ik zo zeggen, nooit zeg ik nooit. Maar liever niet meer naar Nijmegen nee. terug, Liever hier zou blijven. Ik heb gesproken met een gelukkig mens en haar naam is Tilly. Dank je wel, Tilly. Dank je wel. Dag, fijne nacht. Dag. Ja. We gaan naar Amsterdam, naar uh, een anonieme beller. Dat gaat niet door. Ah, dan ben je anoniem en dan gaat het nog niet door ook. <laughs> dus, dan ben je toch ook uh, dubbel de klos. Um, dat is iemand die niet aan de, aan de telefoon wilde komen... maar die in Amsterdam woont, maar geen stadsmens is... en er graag uh, weg wil. Ik had graag gehoord uh, hoe dat in elkaar steekt, maar het mag niet zo zijn. Dag, Thomas. Jij bent er wel, hè? Ik ben er zeker, dat klopt. Thomas. Goed. Voet, uh... eh, me ik zal mijn verhaal vertellen, mijn ouders wonen in Groningen en ik uh, ging studeren, dus ik, uh, ik ging naar Den Haag toe, ja. een stukje, stukje verder weg en uh, het is nogal moeilijk om aan een kamer te komen hier in de buurt, in Den Haag, zeg maar, dus ik heb een jaar lang heb ik, uh, ben ik gaan hospiteren uh, in Leiden, Den Haag in de buurt, zeg maar. Ja. En het uh, nou, hospiteren is allemaal niet zo makkelijk, ik bedoel, het is vaak in het weekend en dan betaal je uh, 38 euro voor een retour wat je aan de trein kost en ja. dan, uh, dan kom je binnen daar zo. Ja, dan uh, komen er 30 mensen binnen en dan uh, moet je daar eentje van worden, dus dat gaat nogal behoorlijk moeilijk, zeg maar. Uh -huh. En vaak zijn die mensen vrienden van elkaar, dus ja. dan, uh, nou, dan weet je al gauw uh, wat, je, wat je kansen zijn, zeg maar. Ja. Of het is bijvoorbeeld of het is een herenhuis en dan zie je dat er uh, op, uh, opeens een heel lekker wijf binnenkomt, dan weet je ook al wat je kansen zijn natuurlijk. <laughs> Dat is allemaal een beetje vervelend inderdaad. En toen ben ik me gaan stort op Antikraak. En toen uh, kon ik wel gauw aan een woonplaats komen. Maar dat uh, was al verder weg van Den Haag. Maar toch nog steeds wel dichterbij dan Groningen, zeg maar. Ja, dat <laughs> ik kan me voorstellen. Dat is het al ja. gauw natuurlijk. Dat is toch gauw. Nou, ik heb in Gouda gewoond. In oh. Alphen aan de Rijn heb ik gewoond. Ja. Dan, nou ja, noem het maar op. Ja. En hoe is het nu? Uh, nou, momenteel uh, ben ik in een jaar tijd ben ik, uh, drie keer verhuisd. Dat is het uh, nadeel van Antikraak. Ja. Maar uh, ik woon nu inmiddels wel in Den Haag. Dus uh, vijf minuten lopen van mijn studie vandaan. Dat is dat ideaal. Zeg maar, dat, nomade, dat je, je bent een soort nomade dus. Uh, sta je altijd in de startblokken om te verhuizen? Nou, je moet daar rekening mee houden. Dat is iets. Uh, je wilt niet, maar je moet wel rekening houden... dat je niet op een, uh, op een plaats lang kan blijven, zeg maar. Ja. Dus, dus, maar ik heb het nu al, ge ik heb het nu al getroffen. Ik. ik woon nu in een kantoorpand tussen Den Haag... van ja. 8000 vierkante meter, voor ja. 190 euro per maand. Dus dat is uh, behoorlijk uh, gunstig. Nou... En uh, ik heb gehoord dat het uh, waarschijnlijk pas over drie jaar de verkooping gaat. Dus ik uh, kan hier waarschijnlijk drie jaar zitten. Dus dat is wel uh, goed voor elkaar. Hoe lang studeer jij nog? Uh, ik moet officieel nog twee jaar. Dus dat zou wel mooi uitkomen. Dus je zit goed. En wat je gaat daarna goed, gebeuren? Uh, daarna hoop ik uh, te gaan werken in mijn uh, vakgebied. En dat is? Dan, uh, hoop, dat is uh, in de communicatiewereld. Maar dan hoop ik wel Den Haag te verlaten. Want ik vind het niet echt zo'n hele fijne stad. Waarom? Uh, ja, Den Haag. Het is... Uh, ja, Amsterdam is mooi, Utrecht is mooi, maar Den Haag is gewoon... Uh, ik vind het een beetje een bij elkaar geraapt zoontje van verschillende steden, zeg maar. Zo, laat, laat ze het niet horen. Nee, laat het niet al goed. Ik, uh, je hebt de Schilderwijk in Den Haag. Dat, ja. uh, nou goed, dat is een behoorlijk groot, zeg maar. En, uh, nou, het centrum is mooi, maar, maar buiten het centrum is echt alles uh, gewoon een beetje sloppenwijken, zeg maar. Oké, okay, dus als we Groningen naast Den Haag zetten, dan uh, gaat de balans uh, gunstig doorslaan richting het noorden. Nou uh, ja, laten we zeggen dat je in Groningen kan, kan slapen... zonder oorlogjes in te doen. Oké. Okay. Nou, dat mooi verhaal, Thomas. eh uh, ja, ja? ja? ik. Uh, waar komt u zelf vandaan, trouwens? Waar ik vandaan kom? Dat is zij. Zal ik het vertellen? Is, is dat heel saai, Thomas? Het is heel, Hilversum. Hilversum? Ja. Bij het Mediapark in de buurt, of niet? Uh, nou ja, vijf minuten. Zoiets. Ja, okay, nou goed, dan, Ken dat je Hilversum, het, Thomas? Ik ben wel eens in Hilversum geweest, ah, ja. maar ik vond het daar niet echt saai, om eerlijk te zijn. Nee, in Hilversum <laughs> gebeurt niks. Dat is nee, ook wel weer een voordeel. Zijn. Ja, dat is inderdaad een voordeel. Ja. Nu zit je in... Uh, waar zit Radio 1? Dat zit geloof ik in de Amsterdam, toch? Of niet? Nee, je zit ook in Hilversum, op het Mediapark. Oh, dat, oh, dat zit ook in Hilversum. Dus uh, je, het is gewoon vijf minuten van je werk, zeg maar. Ja, zoiets, ja. Dus, uh... nou, dan uh, dan wou je, je ook behoorlijk goed, toch? Um, ja, maar alleen, kijk, als je in een straat woont... waar echt, er gaat een schok door de straat als er een auto langs komt, hè, beyond. Wat gebeurt er nou, is het dan? Dus ja, um, uh, ik, ik ken uh, gemeenten waar het bestaan enerverender is. Nou ja, het is vijf minuten met de auto, zijn. Uh, ja, ja. je kan toch beter een kwartiertje uh, gaan fietsen, of niet? Dat kan ook. gezond ook. Ja, maar daar was ik van te lui voor. <laughs> ja, ja. Nou goed, uh, dat, dat kan. Maar to ik, uh, ik zou lekker gaan fietsen als ik jou was. Oké. Okay. Thomas, uh, zeker... volgende week kom ik komen we zeker... op de fiets. Ja, dan ja, vraag ik zeker nog reiskosten voor die vijf minuten. Ah. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee, dat vraag je niet. <laughs> Thomas, mag ja. ik jou hartelijk danken? Ja, is goed. Ik ga verder naar je uitzending luisteren. Hartstikke goed. Vind je de muziek een beetje in orde tot nu toe? Ja, nou, ik kom een beetje uit de rockwereld, dus het is een beetje een heel ander soort uh, genre, maar... Een beetje ja, ouwe, mee door. ouwe meuk, hè? Ik kan er mee door. Thomas, Als dank je je... Oude rock, Als je een beetje oude rock gaat draaien, vind ik het wel prima, trouwens. Even kijken, heb ik nog... Uh, nou, ik heb niet echt rock... Het mag ook, uh, ook een christelijke rock zijn, dus is een christelijke zender, maar... Oh, ik heb God Gave rock and roll To You van Argent later deze nacht. Nou, laat, uh, dan ga ik daarop wachten. Nou, dan moet je nog even wachten, hoor. Dat duurt nog een paar uur. Thomas, dank je wel. Fijne avond. Uh, ga ik met Eva praten nu of uh, doen we muziek? Nee hoor, je praat nu met Eva. Dag Eva. Hallo, ik vond de muziek heerlijk. Goed zo. Het is echt, echt helemaal die oude blues een beetje erbij, geweldig. Prima. Maar uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik oorspronkelijk kom ik van uh, een van de Waddeneilanden eilanden uh -huh. En mijn vader was uh, vuurtoorwachter. We, welk van... eiland? Schiermonnikoog. Schiermonnikoog, oh. En, maar wij woonden daar midden in de duinen. En zwinters dan hadden wij echt zoiets van... of dan als er iemand het pad op kwam lopen... dan stonden met z'n allen te kijken van wie zou dat zijn. Ja. En <laughs> ik had op een bepaald moment een, een, een, een, een eigen duin op, op, op koog. Een eigen en, duin. Ik word helemaal week van binnen. Een eigen ja, duin. Dat, dat, dat was ook prachtig. Het was gewoon mijn duin. En ja. Dat heb ik zo genoemd. En, en, je, ik zal, zat je daar te mijmeren, Eva? Ja, oh. omdat, als ik verdrietjes had of, of ik was verliefd of wat dan ook. Ja. Ik moest altijd even naar mijn duin. Ja. En uh, uh, het is nog steeds mijn duin. Maar ik woon nu, en ik heb altijd vroeger al een keertje gezegd... ik ga ooit nog eens een keer van mijn leven in Hartje Amsterdam wonen. En dat is me gelukt. Ik woon in Hartje Amsterdam, ja. vlak bij het Centraal Station. En ik moet je zeggen, ik vind het heerlijk. Ik ben zo blij. Uh, uh, het is gewoon een klein dorpje. Het is, een, een, een, een, uh, het is zo ontzettend leuk. Dus het centrum van Amsterdam is net Schiermonnikoog? Ja, met bepaalde dingen wel. Even ja. dorps. Ja, het is inderdaad. Het is het. is als je hier loopt en dan is het ook van iedereen groet elkaar ja. en en en. en. Uh, dat ik echt zoiets heb van, wauw, ik kom echt een beetje thuis. Ja. En ik vind het ook heel grappig dat eigenlijk... Ik ben even mijn familie een beetje na gaan zoeken... maar dat mijn moeder, de familie hier in Amsterdam, waar ik nu woon... Uh, me, uh, de familie tenminste van haar allerlei... of, of, of fietszaakjes heeft gehad. Mm -hmm. een beetje nu heb je een soort McBike, hè, maar dat was ook een... een, een uh, die gingen ook fietsen repareren. Dus ik nou. ben toch een beetje weer teruggegaan naar mijn route. Ja, maar geen lievelingsduin. Nee, maar ik heb hier wel hele lievelings, mooie lievelingsplekjes. Ik ga elke dag even met mijn hondje langs het ei wandelen. Mm. En, en, en, en dat, dat, ik heb een plekje waar ik uh, ontzettend graag zit. En dan zie je die grote schepen vaak voorbij komen. En ik ben hier echt, dat ik denk van, wauw, dit is helemaal, Ik ben eigenlijk door de liefde in Amsterdam terechtgekomen. Ja. En je bent maar... nu verliefd op de stad? Ik ben echt helemaal verliefd op de stad, ja. Eva, ja. bedankt voor deze ode aan onze hoofdstad. Graag gedaan. Fijne nacht. Dankjewel. Dag Eva. Dag. Waar woont u tegenwoordig? En uh, bevalt het daar een beetje? Daar komt het eigenlijk op neer. 0800-1121. 0800-1121. Moet ik nog even wat rectificeren. Vorige week, toen uh, draaide ik uh, Gilbert Bekoop. en zei dat hij Charles Aznavour heet. <laughs> ja, hoe stom kan een mens zijn? Um, dus, uh, en, ja, en Gilbert kan zich niet verdedigen, want hij is dood... Ik bedoel, en daar is er een uh, luisteraar geweest. En uh, dat was Aart van de Wouden. En uh, die heeft uh, de KRO gebeld en, en ons daar gewezen. En met het schaamroopt op de kaken ben ik uh, op zoek gegaan... naar een ander nummer van Gilbert B. Dus niet als naar voren, van Gilbert B. Om het allemaal goed te maken. En toen ik uh, zo'n beetje zat te grasduinen in de muziek... dacht ik Gilbert B. Ik ga niet Nathalie draaien. Nee, Nathalie, dat bedoel, is zo bekend...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 Les plaines d'Ukraine et les champs-Élysées, on a tout mélangé et dans la chanté. Et puis, ils ont débouché en oh, riant à l'avance. Du champagne de France et dans la dansée. Ouais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 Zo, die zit. Gilbert B. Co. Nathalie. Ben uit Soetermeer. Ja, goeie nacht. Dag Ben. Ben, Hoi. nou je woont dus in Zoetermeer. Hoe ben je daar terecht ja. gekomen? Uh, vanaf het begin. Vanaf mijn geboorte, eigenlijk ah. We hadden toen nog geen ziekenhuis hier, maar dat is het enige. Uh -huh. Maar ik ben, ja, ik ben een echte Zoetermeerder En nooit weggegaan eigenlijk. Uh -huh. ja. Woon je... Eigenlijk zoetermeer. Woon je in de buurt van je geboortehuis? Uh, nou, nee, wel de andere kant. Oké. Okay. Je... In een huis wat er toen nog niet stond. Aha. Hoe oud is jouw ja. huis? Mijn huis waar ik nu zit is uh, 1980 ongeveer. Oké, okay, dus uh, semi-nieuwbouw. Ja, ja. Ja. Dus, nou ja. Alles is hier semi-nieuwbouw eigenlijk. Ja. Dat is, uh, ja, er is één klein dorpstraatje nog, zeg maar, een oud stukje. Van het oude dorpje wat het vroeger was. Daarna werden er, er, er wat flats als eerste bijgebouwd. In 1970 ongeveer. Daar mm -hmm. heb ik als eerste gewoond. Ja. En toen kwam er weer een andere nieuwbouwwijk. En daar heb ik eigenlijk eh, mijn bewuste jeugd eh, doorgebracht. Wat voor jeugd dat was dat op... in Soetermeer? Ah, nou, dat was perfect. Gewoon... Eh, het, is, het heeft wel gewoon als voordeel dat het... Het is, het is vrij modern gebouwd natuurlijk. Dus je hebt niet... Eh, je hebt overal fietspaden. Je hebt geen echt gevaarlijke wegen langs, dwars langs huizen of zo. Dat is allemaal mooie parkjes. Het is vrij groen. En het, heeft, het heeft echt wel voordelen. Als ik in, in Den Haag ga fietsen, dan uh, denk ik, daar gaan we nou allemaal. <laughs> ik kan hier van de ene kant naar de andere kant fietsen... zonder uh, op de weg te hoeven fietsen. Ja. Allemaal fietspaden. Je hebt nooit overwogen om Zoetermeer te verlaten? Nee. Nee, nee, daar heb ik nooit, uh, nooit over gehad. Zoetermeer is eigenlijk gewoon... Het is gewoon steeds groter, hoor. dus... Zoetermeer is om mij heen veranderd. Het is, het is een stad geworden gewoon. En jij veranderde mee, Ben? Ik ben mee veranderd, uh, ja. ja. Dus van een dorpje naar een, naar een stadmens. Ja. Uh, voor zover Zoetermeer. Ja, andere mensen zullen zeggen, Zoetermeer is geen stad of zo, maar ja. Was het, het ook een dus beetje... Past het ook een beetje bij je karakter, Ben? Dat je uh, denkt van, ach, ik weet wat ik heb. Waar, waarom zou ik gaan avontureren? Ja, ja, een beetje, beetje wel. Maar als ik bijvoorbeeld uh, ja, bepaalde muziek hoor... Uh, van, van die Amerikaanse de, mensen die op de trein springen en zo... dat vind ik dan wel weer mooi. Ja, dat gaan we allemaal, ja... Amer Amerikaanse, ik, mensen ik het, die die, die, Amerikaanse mensen die op de trein springen. Ja, Henk Williams of zo, ja, ja, okay. die, uh, ja. van die trainsongs, van die hobo's die dan... Uh, ik ga er vandoor. Hier... Ja, ik kan het niet meer aan, ik ga gewoon weg. Ja, maar, dat, dat, uh, maar dat gaat jou niet overkomen, Ben? Nee, je hebt hier veel werk, je hebt, je hebt, je hebt hier alles. dus ik zit, ik zit dicht bij Den Haag, ik zit dicht bij Rotterdam, ik ben heel snel in Utrecht, ik kan zo naar Amsterdam. En ik heb, hier, ik heb hier ondertussen alles. Dat was in het begin niet, maar nu wel. Dus... Het is allemaal goed nieuws eigenlijk uh, vannacht, merk ik. Wat leuk. Ook uit Soetermeer. Ja. Ben, bedankt voor je reactie. Ja, graag gedaan. Oké, okay, fijne Hoi. nacht. Hoi. Hoi. Dank je. Ik weet niet of ik muziek heb van Amerikanen die op de trein springen. Uh, gaan we aan werken. Felix uit Amsterdam. Ja. Dag Felix. Hallo. J woont je, jij woont je hele leven al in Amsterdam? Ja, op twee jaar na. Ik heb twee jaar buiten Amsterdam gewoond. Oh, en hoe was dat? Uh, dat was ook prima. Ik was toen dus bij Fiekeveen. Mm -hmm. Maar ik was heel blij dat ik terug kon naar Amsterdam. En hoe woon je daar? Ik woon op een woon-arc. Een Wat voor een? Wat voor één? Een woon Oh, een, een, een gewone ark, Dus niet een, een verbouwde klipper of nee, zo? Nee, nee. Het is gewoon een gewoon betonnen bak met een, met een houten huis erop. Oké. Okay. Ja. En dat bevalt goed? Ja, ik woon al 35 jaar. Ja, dus wij mogen vaststellen... <laughs> ja, <heel goed. laughs> dat het redelijk, tot nu toe redelijk bevalt. dat bevalt heel goed, ja. ja, ja, ja. Jij zou Amsterdam niet uit willen? Uh, ja, van ja, misschien of zo, maar niet permanent. Nee. Wat is het geheim van Amsterdam? De charme? Uh, nou, ik hoorde uh, wat eerder van iemand die zei... Een beetje een soort dorp, die wonen in het centrum. Ja. Terwijl voor mij juist ja, het aardig is in Amsterdam, je bent er. Uh, kijk, de, de mensen vlakbij om me heen, de, de, die, die ken ik wel, maar verder kun je er redelijk anoniem blijven. Ja. ja. En dat vind ik wel heel prettig eigenlijk. Dus jij. Uh, het is wel grappig wat jij zegt. Amsterdam heeft dus vele gezichten. Enerzijds ja. een dorp, maar je kunt er ook heel anoniem uh, wonen en je eigen gang ja. gaan. Ja, ja. Heb je daarom ook voor een woonboot gekozen? Want dan heb je wat meer... Dan woon je wat nou, meer op jezelf. Is een beetje, ja, het is een beetje een lang verhaal misschien. Kijk, ik, ik, ik was getrouwd. Ik ging scheiden. Ja. En uh, ik, ik heb altijd iets met water gehad. Water, water, water. Dus toen ik uh, in het begin getrouwd... Was, heb ik ook een woonbootje gewoond. Die was die twee jaar buiten Amsterdam. Dat ging feen. En uh, nou, toen ging ik scheiden. En ik uh, woonde toen weer in, in, in Amsterdam zelf. En ja, toen kwam... Ja, goed... Uh, ik moest gewoon even iets hebben om te wonen toen kwam die woonboot misschien maar ja daar heb ik dat meteen voor gekozen ja. en dan woon ik nu al 35 jaar ja dus het is ook het water hè voor jou het water, ja. ja ja ik heb altijd iets met water als ik in een stad ben waar een rivier is of zoiets dan moet ik altijd eerst naar de rivier toe ja en de zee wat heb je daarmee uh, iets minder oh het moet moet kabbelend binnenwater zijn je moet iets hebben van een, een, een water wat, zeg maar, relatie heeft met een stad. Oh, Oké, okay. ja. Dat vind ik voor mij heel belangrijk. En Felix, dat het, ja? een, een, een heldere blik. Heb je ons uh, laten werpen in jouw bestaan en, en je liefde voor Amsterdam en het water? Ja, ja, ja. ja. Mag ik je danken? Oké, okay. en uh, veel succes hè. verder. Dank je wel. Dag Felix. Okay. Dag. 0800 1121. We hebben het uh, vannacht in Caro's Nacht van het Goede Leven over uh, de plek waar je woont. Hoe ben je daar terechtgekomen en bevalt dat een beetje? Billy Joel, nu Falling of the Rain van zijn uh, album Cold Spring Harbor uit 1971. Once upon a time in the land. He sat in dreams There stood a house And a man who painted nature scenes. he painted trees And fields and animals And streams And he stayed And he didn't hear The falling of the rain ah, No, he didn't hear The falling of the rain In the forest green Lived a girl Who put her hair in braids. She sang as she walked all about the woody glades She was glad when the rain came falling on her face And she sang, oh, she did not mind the falling of the rain No, ah, ah, she didn't mind the falling of the rain Will it always be the same as we recall? Does it touch you when the rain begins to fall? Ah, but I don't want to know and I don't want to see Another rainy day without you lying next to me ah. High upon a hill, far away from all the dusty crowd Is a boy with his eyes on the ground His head is bowed, he is a fool And his mind is filled with hopeless dreams And he waits, but he will not see the falling of the rain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 in hair Billy Joel and the falling of the rain. Um we hebben het over. Um de plek waar je woont en of die bevalt. Ellie uit Amersfoort. Dag, Ellie. Wat een prachtig nummer was dat net. Ja. Geweldig. Wat een, wat een sprankelende piano, hè? Ja, geweldig. En een hele ik mooie zo, tekst. Ik heb ook met zoveel plezier in jullie programma te luisteren. Dank je wel. Ja. Dat is ook min of meer de bedoeling. Ja, begrijp ik. <laughs> Maar ik vind het gewoon heerlijk, s'nachts, de radio. Ja, je je naar alle, uh, luister je vaker uh, s'nachts naar de radio? Altijd naar Kaarteluna. Mm -hmm. Dat vind ik een geweldig programma. Is het ook. Hangt wel, hangt wel van de gast af. Um, niet elke gast spreekt ja natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, nou ja, ik luister nagenoeg altijd. Maar altijd naar Radio ja. 1? Ja. Oké. Okay. Ellie, Amersfoort. Nou, goed, ik woon in Amersfoort. en ja. uh, Ik woon dus op een, een enclave... Uh, midden op het terrein van een GGZ-instelling. Ja. En uh, dat is het enige stukje particuliere grond uh, van het hele terrein. Mm -hmm. uh, daar woon ik nou bijna 26 jaar. Wat, wat een uh, vreemde plek. Ja. Het is echt, uh, echt geweldig. Het is uh, vrijstaand. Uh, ja, het is afgezet met. Uh, met, met heggen. Ik bedoel, ik zit er helemaal vrij. Ja. Wat voor instelling is het precies? Het is een uh, psychiatrische instelling. Ja. Ik denk bij, bij Amersfoort alles zon en schild. Ja, klopt. Nou, op dat terrein zit ik. <laughs> oh ja, nou, zon en schild. Amersfoort, ja, dat, is, ja. dat zit ja. helemaal in mijn in in geheugen ingebrand. Oh, en daar ja. woon jij middenop? Ja, midden op het terrein. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja. Nou, ik, uh, mijn niks en ik gingen naar elkaar. En we hadden in Lexmond een uh, grote woonboerderij met 6000 vierkante meter grond. Zo. Uh, ja, geen buren of, nou ja, goed, boer, uh, mensen die een boerenbedrijf hadden. Dus zeg maar in de omtrek. Ja. Nou, we zaten gewoon helemaal vrij. Waar was dat? Nou, uh, in Lexmond. Lexmond, oké. Okay. Ja, toen zijn we even samen naar Almere gegaan. Want we zijn gewoon goed uit elkaar gegaan. En vanuit Almere ben ik dus gaan zoeken. En ik wil altijd iets vrijstaans hebben. En uh, toen kwam ik op dit huis uit. Nou, dat vond ik in het begin best eng. Ik bedoel, ja. Uh, en toen had ik zoiets van, ja, ik koop het. En, ik, uh, en dan kan ik rustig naar iets anders kijken. En met een jaar of twee, drie ben ik wel weer weg. Oh, dit was een tussenstation? Ah, ja. Dat dacht ik, ja. ja. Maar ik zit hier inmiddels bijna 26 jaar. <laughs> <laughs> het, ik heb, ja, het, is, het is hier gewoon geweldig. Ja. Ik, uh, ik zit dus buiten het, uh, ja, zeg maar, aan de rand van Amersfoort. Mm -hmm. um, nou ja, bij het bos. Ik ja. heb een stukje borst achter mijn huis. Ja, um, ja ik bedoel met vijf, minu vijf minuten met de auto... en ik zit in de stad en ik ben tussen de mensen. En uh, ja hier thuis ben ik lekker rustig in mijn uppie. En ik vermaak ja, me prima. Ja. Ik vind het wel grappig dat je zei... ik vond het aanvankelijk best eng. Nou, um, <coughs> ik ben van thuis uit wel gewend um, kinderen te huizen... Mm -hmm. Um, maar goed, dat zijn allemaal kleine kinderen natuurlijk, en dit zijn volwassen mensen. Ja. Um, maar ik had wel altijd ook in mijn achterhoofd: van ja, er hoeft maar iets te gebeuren in je bovenkamer, en je zit daar ook. Mm -hmm. En um, ik heb gelijk vanaf het begin af aan: um, ja, mensen die ik tegenkwam, een praatje meegemaakt. En ja, gewoon hele zielige mensen die staan te huilen, en zich verdrietig voelen. En ook mensen die heel blij zijn omdat ze. Ja, ik moet een mooie steen gevonden hebben of zo. Ja. En uh, ze hebben ook wel eens aangebeld. Hoor, in het begin van als ze binnen mochten komen kijken. En dat heb ik dus nooit gedaan. Want ik weet uit ervaring dat als je dat doet... dan raak je de mensen ook nooit meer kwijt. Ja. Dus het is gewoon zo, ja, ik zit hier vrij. Uh, samen binnen mijn eigen gebied. En zodra ik buiten mijn poort ben... Ja, dan, dan praat ik met de mensen. Ja. En, en het is zwaaien. En, en gewoon leuk. Ja, nou, leuk toch. Maar nooit ja. iets vervelends gebeurt in ieder geval? Nou, er is ooit één patiënt geweest. Of ja, patiënt, je kunt een beetje naar worden. We praten hier altijd over cliënten. Ja. Die is hier, um, kwam dus op mijn terrein... en die heeft dus een sproei kapot getrokken. Hm. Ja, toen heb ik ook gebeld. En, um, maar ze hadden meer klachten over die persoon gekregen. ze ja. dus moest die binnenblijven. Dat vond ik heel vervelend. En toen zeiden ze, nee, dat moeten we niet vervelend vinden. Want die man moet gewoon zijn grenzen weer even leren kennen. Ja. Nou, als dat nou, alles ja, is, in 26 dat jaar... Dat dat, ja. Nou, precies. En dan denk ik van... Oh, je woont in wijken waar drugs, drugs veranderd wordt. Alcohol, ja. overlast, noem maar op. En, en je hebt nergens zieken. last van? Ik zit hier gewoon... Ik, ik loop hier zelfs... als ik niet kan slapen, loop ik s'nachts buiten hier om mijn huis. Ja. Ik bedoel... Ja, het is gewoon heerlijk. Nou, fantastisch, Ellie. Ja. Mag ik je veel Terwijl luisterplezier vlak... toewensen... en woonplezier? Ja, het is vlak bij Hilversum. Ja. Maar, en ook bij de bossen. Mhm. Mm maar ik denk dat hier gewoon ja, een heel stuk rustiger is. En ik vind het gewoon heerlijk. Dat is duidelijk, Ellie. Mag ik je danken voor ja. je reactie? Ja. Fijne nacht. Veel succes met het programma. Eh, Dank je wel, Ellie. Dag. Ja. We gaan uh, naar Hilversum, naar Eva. Hoi, met Eva. Dag, Eva. Dit klinkt al meteen Hoi. van: ik, ik heb het naar mijn zin in Hilversum. Ik heb het naar mijn zin in Hilversum. Ja. ja. Leg het uit. Ja, het is gewoon een hele. Het is hele, een heel. Het is een, ja, heel rustig is het, vind ja. ik. En ik uh, woon op vijf minuten afstand van mijn werk, dus dat is al prima. Ja, werd er geboren? En ik, ja, en als ik aan mijn werk ga, dan, uh, dan is het alsof er een kanon over de weg gaat. Zo, zo rustig is het normaal. Ja. <laughs> um, Hilversum, ik, ik ben er ook uh, geboren, dus dat hebben we... Uh, ja, dat, dat weet ik, dat heb ik gehoord. Dat hebben we gemeen. Um, ja. Ik vind uh, het voordeel van Hilversum ook meteen het grootste nadeel. Er gebeurt niks. Ja, dat klopt. En ik vraag ook geen in trouwens... als ik naar mijn werk ga. Voor ik ook niet, ik dus... ook niet, hoor. Nee, dan ga, dan ga ik liever een kwartiertje op de fiets. Ja. Nee, zo is het. Ja. Um, zo is het. Wat voor werk doe jij, Eva? Voor... Ik ben nog student. Oh, je studeert. Wat ja, studeer je? In Den Haag. In oh, je Haag. studeert in Den Haag. Den Haag Aha, dus jij... Uh, en wat studeer je? Dat had ik even gemist. Communicatie. Communicatie. Alweer okay. communicatie. En wat zijn jouw toekomstplannen? Ja. Uh, weg uit Den Haag sowieso. Want dat vind ik helemaal niks. Mm -mm. Helemaal Zo niks. Wil je weer terug naar Hilversum? Ja, of terug aan mijn ouders in Groningen. Dat lijkt me wel wat. Ja, dat kan ook nog. Hoe kom je nou... Het, het gek ja. eigenlijk, eigenlijk dat uh, je komt uit Hilversum. Ja. Je ouders wonen in Groningen, je studeert in Den Haag. Dus nee, ik heb gescheiden ouders, dus ik, af en toe zat ik in Groningen... en af en toe zat ik in Hilversum. Oh, op die manier. Oké. Okay. Dus uh, je komt overal... Ja, maar je kan nog geen link leggen, geloof ik, of wel? Hoe bedoel je? Nou, over de reiskostenvergoeding, over de vijf minuten naar het werk, over Den Haag, over Groningen. Nee, nog niet. Moet ik, moet ik een link leggen dan? Ja, denk ik wel. Ik ga diep Met nadenken. Thomas? Ik ga diep nadenken. Thomas? Nee. Of niet. Nee. Ja, ik heb probeerde er gewoon eens trouw door te komen. Ja, ik eh, ik wil alleen maar zeggen dat je het heel goed doet. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> ja, maar eh, nog iets anders. Ik, eh, normaal eh, luister ik altijd een echte Janne, zeg maar, dat het voor jullie uitzending komt. Ja. Ja, en normaal eh, luister ik altijd wel verder, zeg maar. Dan komt altijd, eh, ik weet niet wie dat was, maar dan komt er komt altijd een vrouw, zeg maar. Ik weet niet hoe ze heet, maar er eh, komt altijd van die beentjes die daar spelen en zo. Ja. Wat voor programma was dat ook weer? Hoe heet die vrouw? Dat weet ik niet. Nou, oh, maar goed, dat, uh, ik vroeg me een beetje af waar dat gebleven was eigenlijk. Want dat uh, wist ik ook wel een beetje eigenlijk. Nou. Maar goed, uh, jij bent ook niet heel erg verkeerd, hoor, daar niet van, maar... <laughs> Kan het ermee door? Ja, het kan er prima mee door. Oké. Okay. Dus, maar goed. Als ik tegen jou zeg, als ik tegen jou zeg, ja. Atomic Rooster. Ja. Wat denk jij dan? Ja, dat zegt niet zo erg veel eigenlijk. Nee? Dat. Nou, uh, dat gaat ongeveer zo. The Devil's Answer was dat, van uh, Atomic Rooster. Die had, een, uh, die had een geniale toetsenman, Vincent Crane, aan het uh, orgel. En uh, die Vincent Crane die begon zijn carrière bij The Crazy World of Arthur Brown. Die al een hit met fire. I am the god of hellfire. And I'll bring you... En dan zong die fire. Uh, en daar uh, speelde Vincent Crane bij. En geniaal die man, en dus ook gek. Dat schijnt heel dicht bij elkaar uh, te liggen. Uh, hij is niet meer onder ons, deze Vincent Crane. We konden hem nog eventjes horen in uh, Atomic Rooster. Rex? Ja, hallo. Uit Utrecht. Ik ook even, ja, ik wilde ook eventjes reageren Waar op. Waar woon jij, uh, Rex? Uh, uh, ja, ik woon op een kamer. In Utrecht. Ik heb een, ja, ik heb en bevalt een, een, het daar? Uh, bevalt heel goed. Ja? Maar ik heb een hele grote wens. En die wilde ik even uiten, zeg maar. Hallo, ja? Ja, ik, ik wacht gespannen over rechts. Het is namelijk zo, ik uh, heb een ontzettend grote passie. Ik ben namelijk al uh, bijna 60 en ik verzamel uh, spullen van... Uh, koningshuis, met portretten, lepeltjes, vages. Mijn tante deed dat ook al heel ja. jaar lang. En uh, die had een aparte kamer, een oranje kamer, waar ze de spulletjes verzamelde van het koningshuis. En die schreef naar alle grote vorsten van de aarde, mm -hmm. daar kreeg ze ook altijd antwoord van. Die had hele kaartenbakken vol van koning Swaroop, de Boemie, Bol uit Thailand, ja. de Sjaal van Persië. En, en deze, deze fascinatie, Rex, is op jou overgeslagen? Ja. En nou is het zo, nou um, um, wonen mijn ouders in Soest... Ja. en ik ben helemaal verliefd op Paleis Hoestdijk. En nou komt het volgende, nou heb ik iets ontdekt. En ik wil niet onbescheiden zijn. Het is misschien een beetje hoog, moet je aanzien. Maar ik loop vaak langs dat paleis. Nu staat het leeg sinds dat de oude koningin en de prins overleden ja. zijn. Heb je het wel eens bezocht, uh, Rex? Ja, maar dat heb ik inderdaad gedaan. Maar nu ja. wil ik graag even vertellen waar het heen moet. Nu heb ik begrepen van de Rijksgebouwendienst... dat er nu evenementen worden gehouden en af en toe een rondleiding. Ja. Maar ik heb de gouden oplossing gevonden. Ze weten niet wat ze met het paleis moeten doen. En de koningsfamilie heeft het afgestaan. Vroeger stond het maar een voor het paleis om de koningin te bewaken. Nu loopt de bewaking rond. En, en nou komen er alleen maar rijke mensen die af en toe een evenement houden. Nou, ik wil heel graag dat het paleis een museale, Parijs blijft en een museale functie krijgt, net als Schönbrunn en Versailles en zo. En nu heb ik de oplossing ook voor mezelf gevonden. Ik ga mijn uh, mooie spullen van het Koningshuis verplaatsen naar het paleis. Ik ga de rondleidingen geven. En ik, ga, ik heb heel veel geschiedenis gestudeerd over het Koningshuis. Ik weet er ook alles van. Al 30 jaar doe ik dat. En... Uh, ik word daarin meester. En dan heb ik ook een oplossing uh, voor uh, spul gevonden. En dan krijgt het paleis ook weer de functie die het nodig heeft. Heb jij, hier, uh, heb hier, ook, heb jij hier contact over gehad met uh, de Rijksgebouwendienst? Uh, nou, de Rijksgebouwendienst die weet niet wat ze met het paleis willen doen en die zegt dat het Noxiaris zo open blijft. Ja, ik hoop het eerlijk gezegd ook, want ik heb uh, het paleis ook bezocht. Een leuke rondleiding gehad. Maar uh, staat het staat toch op... voor het grootste deel leeg. Ja, en, en, ze hebben wel een groot deel van het meubilair verwijderd. Dus hier en daar en staat nog wat. Dan, ik zie al voor me dat ik de portretten van alle koningen en koninginnen... en nou is er ook nog een punt. Het is de koninklijke residentie van koningin Emma geweest. Nou, als ik denk dat de koningin Emma nu naar beneden kijkt en dan ziet dat er gewoon af en toe wat evenementen worden gehouden. dan zal ze zich omdraaien in de graf. Dus ik denk nou, er zijn best wel... leuke dingen gebeurd daar hoor. In de achtertuin, mooie opera. Bij, bij de ja, vijver. En, ja, maar uh, voor mij is het een soort heiligschennis. Want ik zal u nog iets vertellen. Nou, wacht en, even, en, Rex. Als... Want er zijn nog meer bellers. En, uh, en de vraag eigenlijk. En de vraag, Rex, was. je huidige woonplaats, bevalt die en hoe ben je er terechtgekomen? Jij woont in Utrecht. Ja, maar ik ben geboren in het? Amsterdam ja? en ik zou eigenlijk wel weer naar Amsterdam terug willen. Want ik ben in Oud-Zuid opgegroeid ja. en ik ben in Oost geboren. En ik wil nog iets over Amsterdam zeggen. En ik, uh, uh, ben, uh, ik ben dus daar dus opgegroeid en in het historische deel van Amsterdam uh, uh, geboren. slak zat bij het uh, scheepvaartmuseum. en uh, ik heb tot mijn vijftien dus in Amsterdam gewoond. En uh, ik, uh, ik bracht bloemen en uh, kranten rond in Amsterdam. En ik had dan altijd baantjes zomers. En dan was Amsterdam helemaal uitgestorven omdat er dan voetballen was. Mm -hmm. en dan, uh, Warme herinneringen bewaar jij in Amsterdam, Rex, dat is duidelijk. Maar het is waar je geboren bent, waar je opgegroeid bent, dat neem je dus je hele leven mee. Zo is dat. Maar. Dus jij, jij vertrekt ooit nog wel weer eens terug naar Amsterdam. Ja, als ik, als ik miljonair word, dan koop ik een huis. <laughs> Oké. Okay. Ja, of of Paleis Soestdijk. Blijft, <laughs> maar mijn ideaal blijft om een rentmeester op Soestdijk te dat worden. Dat is duidelijk. Ik, ik hoop uh, dat jouw pogingen uh, ja, op de een of andere manier slagen. Bedankt, Rex. Ja. Fijne nacht. Ja. We gaan naar de Verenigde Staten, naar Win Dag goedemorgen. Wim. Goedemorgen uh, Jan. Ja, goedemorgen. Het is, uh, hoe laat is het bij jou Wim? Het is bij mij even voor 9 uur in de avond. Goed. Dus wij hebben een gezellig avondprogramma wat jou betreft. Uh, elke zondagavond, ja. ja. Wim, uh, jij uh, woont in de Verenigde Staten. Waar precies? Ik woon in een, een plaats die we hier uitspreken als Frederik. En dat schrijf je als Frederik met CK. Oké. Okay. Nou, de vraag van uh, vannacht en voor jou vanavond uh, is... hoe ben je daar verzeild geraakt en bevalt het een beetje? Ik woon er inmiddels uh, 22 jaar, Jan. Dus het antwoord op de laatste vraag is ja, met volle teugen. Ja. Um, uh, de manier waarop, was het heel, heel ouderwet: een pijltje op een kaart gooien. Ach, weg. En dat uh, bleek Frederik te weten. Het, um, het ligt een, een uurtje buiten Washington D.C. Uh, even buiten um, Camp David. Uh, uh, ik was op zoek naar een, een plaats waar ik dacht dat ik journalistiek arbeid ging vervullen. Nee. En ik vond dat ik in de buurt van Washington moest wonen. Dus het was een, uh, een gooi op de kaart. En Frederik kwam eruit. Ja, even voor de duidelijkheid Wim. Want uh, wij kennen elkaar. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Uh, maar jij bent, uh, even kijken, tussen 1985 en 1990 mijn baas geweest. Want jij was uh, hoofdredacteur van Dagblad De Gooi en Eemlander. Uh, en ik werkte daar ook. En zo kennen wij elkaar. Uh, we zijn elkaar nooit helemaal uit het oog verloren. Uh, ik weet dat jij uh, je in de uitgeverij hebt gestort. Uh, en dat eigenlijk nog steeds doet... Correct, ja. want een, wat een mooie full disclosure was dat, Jan. Um, um, um, um, mooie herinneringen aan toen. Ja, ik um, ben boekuitgever geworden. En um, uh, doe dat nu sinds een jaar of 15, 16. En uh, nog steeds met heel veel plezier. Wat is, ik zelf heb met Amerika een haat-liefde-verhouding. Als ik er ben, dan omarmt dat land me, uh, aan alle kanten. En als ik er uh, uh, weer vandaan ben uh, gereisd en, hi en hier in Nederland arriveer... dan denk ik, ja, en toch deugt er iets niet. Ik kan er nooit helemaal de vinger op leggen. Ik vind het een spannend land. Ja, er hebben wel meer mensen last van. Ik ben tot over mijn oren verliefd op Amerika... en ja. uh, op de Amerikaanse met wie ik getrouwd ben. Ja, dat is een uh, mooie combinatie, Wim. Jan, um, dit is een land uh, zoals je weet, en zoals de luisteraars weten, uh, van uh, alle grote mogelijkheden. En dat is ook zo. Uh, die kun je nastreven, daar kun je hopen een succes mee te boeken. Het is natuurlijk de, de keerzijde ervan is dat je ook verschrikkelijk op je gezicht kan gaan. En dat overkomt Amerikanen ook. Ja, ben je onderweg wel eens op je gezicht gegaan? Oh ja, <laughs> veelvuldig. <laughs> Veelvuldig. De, de, de pleisters op mijn voorhoofd, Jan. Ja. En wat, wat, wat, hebben, <laughs> wat hebben al die uh, uh, pleisters met je gedaan? Hebben die je sterker gemaakt? Ja, en dat is een geliefkoosd onderwerp in jouw uitzending. Um, een beetje psychologie, maar dat is wel zo. En dat is natuurlijk, zo werkt het natuurlijk ook. Je, uh, je uh, vallen, maar daarna weer opstaan. En, je, en dan loop je daarna toch ook weer beter. En dan struikel je vervolgens wel weer. Maar uh, iedere keer ben je weer een, een, een stukje een betere wandelaar. En, um, ja, Het heeft me een, uh, een, een veel beter mens gemaakt. En beter dan jij me, uh, je herinnert. <laughs> Dat vind ik een hele mooie. Daar ga ik over nadenken, Wim. Mag ik je heel erg hartelijk danken voor je reactie? Goedemorgen, aan iedereen. Dag, Wim. Het was Wim Meijners vanuit Frederick in uh, de Verenigde Staten. En hier zijn de Brothers Johnson. En Strawberry Letter, number 23... Tot aan het nieuws van 3 uur.